Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Fabrieken met een hoge stikstofuitstoot voelen er weinig voor om zich te laten uitkopen of te verhuizen. Dat zeggen bedrijven als Rockwool en Friesland Campina in een rondgang van de NOS. Het kabinet wil 500 tot 600 zogeheten piekbelasters uitkopen. Niet alleen boeren, maar ook industriële bedrijven. Die zeggen dat ze wel willen verduurzamen, maar dan vooral door te innoveren. In het noorden van Noorwegen is gisteren een Rus gearresteerd die met een drone foto's had gemaakt van een vliegveld. Op zijn geheugenkaarten bleken ook foto's te staan van een Noorse legerhelikopter. Het is voor Russen in Noorwegen verboden om luchtvaartuigen zoals drones te besturen. Dinsdag hield de Noorse politie al een russisch israëlische man aan die twee drones bij zich had. Textielarbeiders die werken voor de Chinese online modegigant Xi'in worden uitgebuit, blijkt uit een Britse undercover reportage. Medewerkers maken werkdagen van 18 uur en hebben maar één dag in de maand vrij. Wie bij het naaien een fout maakt, krijgt maar een derde van het salaris uitbetaald. Xi'in zegt erop toe te zien dat de fabrieken zich niet schuldig maken aan misstanden. Door de toenemende armoede in Nederland heeft de stichting Jarige Job het steeds drukker. De stichting stuurt verjaardagspakketten naar gezinnen die zelf geen versiering, cadeautjes en traktaties kunnen betalen. Het aantal aanvragen is sinds de zomer gestegen van 7000 naar 10.000 per maand. De stichting kan het werk nauwelijks aan en heeft er ook last van dat de inkoopprijzen snel stijgen. Bij Katzand in Zeeland is vanmiddag een levende orka aangespoeld op het strand. Het dier is met hulp van de KNRM terug in zee geholpen, maar spoelde even later opnieuw aan. Het gaat om een jonge orka van ongeveer 5 meter, die waarschijnlijk is verzwakt. Orkas leven in groepen. Dat er eentje levend aanspoelt, is in Nederland een zeldzaamheid. Het weer later vanavond en vannacht kunnen er weer enkele buien vallen, minimaal rond 11 graden. Morgen in het noorden nog een enkele bui, elders is het droog met af en toe zon en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB. 10 minuutjes vertraging voor het verkeer op de A10. De buitering van de A10 noord bij Amsterdam-Hemhaven, staat 3 kilometer file...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 Het is al midden in de nacht Ik had je eerder thuis verwacht Ja zo gaat het elke keer Maar dat doet me nu niets meer Of je huilt of naar me lacht Jij geeft niets om mijn gevoel Begrijp geen woord wat ik bedoel maar ik wacht niet langer meer Dit is de laatste keer Voor mij is het voorbij Wat had jij dan gedacht Dat ik iedere nacht Zo gek Eet, eet, eet smakelijk. Welkom bij het tweede uur van Entertainment for You. En uh, ja, we gaan... Uh, tenminste, dit was uh, Tines Hoekstra. En wat had jij dan gedacht? We gaan uh, naar de uh, Suzanne Veldmeijer. En uh, zij hebben het over leven. Het leven. Perfect is het moment. Al zo lang in gedachten. Blijf erbij, twee uur van Entertainment for You. Welkom. En uh, als je zit te eten, eet smakelijk en uh, we gaan lekker verder. Nog nooit hoorde je zoveel hits op één radiostation. Eén radiostation. Radio, radio, radio. Welkom bij jouw nummer één, ZFM, Zandvoort met Entertainment for You. Introduce me to your family. Watch my favorite shows on your TV.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 Oh, wat een heerlijk nummer. Lawrence Spencer-Smith en uh, Fingers Crossed. Ja, hier lekker bij CFM Entertainment for You. Uh, vanaf de tolweg 10A. En uh, wij gaan verder met Wesley Bronckhorst. En ja, als ik jou zie... Ja, ja en dan? Nou, luister zelf maar hoor. Dat is de entertainer voor jou. De winter maakte me moe, ik was aan warmte toe. De drie op rij wou van hij wou zeggen. ja dat is hem ook. En zo gaan we ook jou. nog eventjes bellen met Joy Wolders natuurlijk. De zomer natuurlijk. geeft me weer licht, de winter doet zijn deuren dicht. Mijn hart gaat open voor jou, ik verdrijf met mijn warmte voor altijd de kou. Ik ben gelukkig als ik jou zie.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 Ik kan niet wachten tot vanavond en ik jou dan weer zie. Als ik jou zie, Wesley Bronkhorst hier bij ZFM Entertainment for You. En wij gaan bellen met Joy Wulders. Maar eerst nog even een plaatje van Tom Kranen. En zeg mij... Nog nooit hoorde je zoveel hits op één radiostation. Eén radiostation. Radio -radio. Welkom bij jouw nummer één. ZFM Zandvoort met Entertainment for You. Zeg mij wil jij de hele avond ik bij me zijn. Blijf je hier op Hoop je me voorbij, jij en ik hier met z'n twee? Ga je vanavond met me mee? Ik zag je lopen op het strand, je sprak me aan in het Frans. Ik verstond niet wat je zei, maar je lacht zo lief naar mij. De hele wereld staat nu stil. Nu jij weet wat ik wil, pak mijn hand en blijf bij mij. Zeg mij, wil jij de hele avond ik bij me zijn? Blijf je hier of loop je me voorbij? Zeg het mij, kom dichterbij. Wil je vanavond bij me zijn? Nee, ik weet niet meer wat te doen. Voel verlangen net als toen. Jij en ik hier met z'n twee.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 ik weet niet meer wat te doen Voel verlangen net als toen Jij en ik hier met z'n tweeën Ga je vanavond met me mee Deze reis voorbij, dan hoop ik dat je bij me blijft Geen vakantie, liefde, maar jij en ik voor altijd Zeg mij, wil jij de hele avond?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 wil je vanavond bij me zijn? Nee, ik weet niet meer wat te doen. Voel verlangen net als. Nou, ik weet niet of hij ooit antwoord heeft gehad. Kom kraan hè. het over, zeg mij. En aan de telefoon hebben wij Joy Woelders. Joy, een hele goede avond. Ja, bijzonder goede avond. Ja, hallo. Hoe is het? Ja, hartstikke goed avond. Ik zit, ja, ik zit in die hoorde. ik zit met mijn, met mijn kleine dochtertje, die zit wel bij mijn schoot. Ik heb een avondje vrij, dus uh, ah, lekker. lekker aan het genieten met het gezin. Ja, nou dat hoort er ook bij toch, een keer ja, ja. Hé, hey, en jouw uh, single? Deze Panter, ja, dat ja. is natuurlijk wel, het is echt een lijflied geworden. Hè. Weet je, de mensen die mij al wat langer volgen weten dat ik uh, eigenlijk wel die liedjes altijd zelf schrijf. Dus ja. ook de onderwerpen, onderwerpen zelf kan bepalen. En uh, ja, dan is het wel uh, mega leuk om een keer zoiets te schrijven als dit. Ik, ik ga natuurlijk, ik betreed het podium altijd in mijn welbekende panterprintjes en ja. vandaar de, de, deze panter. Ja, ja, deze panter inderdaad. Dat is de titel van, van de, deze single waar we het over hebben. En, en ja, wat, wat, wat, wat, wat kunnen wij nog meer verwachten eigenlijk van jou? Nou ja, weet je wat het is? Ik, ik, ik vind het mooi om goed te kijken naar de, naar de markt en uh, naar mijn fans, naar het publiek. Uh, weet je, nu ben ik weer echt met een feestelijk liedje gekomen, zoals deze ja. En In het verleden deed ik dat met Vier het Leven, nog met Het wordt weer zo'n dag. Ja. Een andere keer dan kom ik weer met, echt met een ballet, zoals Voel het Diep Verbinding of Dit is de Man. Dus ik weet, je, ik, ik ben heel erg op zoek naar dingen die echt dicht bij mij zelf horen. Liedjes uh, die ik schrijf, die haal ik eigenlijk uit. Uh, ja. ja, Ervaringen uit mijn eigen leven Dus uh, eigenlijk weet, uh, weet ik zelf ook nooit Wat ik weer, wat ik weer ga maken dus, wat, wat er gebeurt uh, dus, uh, Mijn vrouw is op dit moment zwanger Dus uh, wie, weet, ga, wie weet gaat het volgende liedje daarover hè? Ja ja Dus uh, dan krijgen we deze Panther uh, uh, 2.0 Ja ja ja Kleine Panther. <laughs> ja leuk ja. En uh, wanneer wordt het verwacht? Uh, maart Maart 2023 ah, Lekker in het voorjaar ja, dan kan ze in ieder geval nog meegenieten van de, van de zon. Ja, sowieso. We zijn er zon aanbidders, dus dat is wel fijn. Ja, toch? Ja, nou, ik bedoel, <laughs> eh, ik, ik, zie, ik zie wel eens vrouwen lopen die een hoogzwanger zwanger zijn eh, in, in hartje zomer. En dan denk ik van, is ja, Niet, niet goed gepland, hè? Nee. <laughs> dan denk ik, dan is het al zo warm. <laughs> en dan moet je dat allemaal nog even, even meezellen, natuurlijk. Ja, zeker weten. Ja, dat, eh, dat is niet... Eh, niet aan te raden, laat ik het zo zeggen. Niet aan te raden. He? Helemaal... Ik, zeg, ik zeg altijd tegen de man, eh, he, pak zelf maar eens eventjes een, een, een rugtas van 10 kilo. En eh, ja, ga er maar eens eventjes met, met volle zon gaat er maar eens eventjes in meelopen. Nee, absoluut. Ik denk dat wij als mannen uh, geen klagen hebben. De vrouw moet dus de hele zwangerschap eigenlijk. Uh... ...het gewicht dragen, maar ook alles ja, ja, wat ja. erbij komt. Dus uh, wat dat betreft... Uh, weet, je, ...weet je, voor mijn vrouw is het nog eens een keer wat zwaarder. Ik, ik ben nu een weekendje vrij... ...en dat ja. is het in tijden geleden. Morgen moet ik ook gewoon nog weer apart, pad... Uh, ...helemaal richting, uh, richting het zuiden. Dus uh, ik ben gewoon heel veel van huis... ...met de muziek. En uh, ja, dan is het wel eens, uh, mag ik wel eens mijn complimenten naar haar uitspreken. Ja, ja. ja dat hoort er ook bij. Hè? Ik bedoel, uh, zeker. Hé, hey, um, ja, waar kunnen mensen jou vinden, Joy? Ja, sowieso gewoon via mijn eigen website, www.joywilders.nl. Uh, anderzijds, uh, via de socials uh, kun je mij natuurlijk, zoals in ieder ander, kun je mij gewoon opzoeken. Uh, ik zou zeggen, toets de naam Joy Wilders in en dan uh, daar komt er wel wat uit. Ja, want uh, de, daar staat ook je agenda in? Uh. Nee, ja dat deed ik eigenlijk veel al via, via Facebook of uh, via uh, uh, Instagram. Dus daar, als je dan wil weten waar ik eigenlijk sta, dan uh, daar kun je best daar volgen ja, Oké, okay. okay, uh, sta je nog ergens uh, de, uh, tenminste dit jaar nog uh, ergens uh, op, op podium? Ja, eigenlijk wel. Ja. Eigenlijk overal sta ik wel. Misschien wat leuk is om te benoemen, um, juist eigenlijk om het eigenlijk heel erg uh, toegankelijk te maken voor iedereen, geef ik één keer in het jaar altijd een concert in mijn eigen woonplaats, Hannenberg. Ja. En uh, daar komen mensen van Heijn en Ver komen daar naartoe. En uh, weet je, dan maak ik het juist heel persoonlijk en dan heb ik echt de aandacht voor iedereen. En, uh, dus dat is wel heel leuk als mensen toch een keer mijn live willen gaan zien die dat nog niet hebben gezien. Dan is dat wel echt iets uh, waar je ook vandaan komt. Kom een keer naar Harderberg en kom een keer bij die avonden. En uh, dat is nu zaterdag 25 februari is dat. Dus uh, ik moet opschieten. Dus mijn vrouw moet niet te vroeg uh, gaan lopen persen. Dus, uh, <lacht> nee, nee uh, absoluut <lacht> niet. <lacht> het kan me nog, nog net vooraan. Dus, uh, ja. yeah, maar goed, in alle eerlijkheid, dat is echt een avond wat, wat echt waar ik voor sta. en Dat organiseer ik zelf en... en er is echt een, een feest aan zich om daarbij aanwezig te zijn. Dus uh, mochten de mensen die luisteren dat ik je leuk vinden, dan kom zeker een keer naar Harderberg. Uh, dan zal ik je een uh, warm welkom geven. Ja, ja Harderberg. Ja, er, er staat me nog iets bij uit, uh, uit mijn uh, dienstjaren. Oh ja, ja. dat zou kunnen. Dat zou kunnen. <laughs> ja, ja, ja daar uh, was ik in de, in, in de buurt met. Uh, met, uh, met uh, ja, wat was het toen? Uh, schietoefeningen en dergelijke. Dus, uh... hmm, Oké, okay. nou, ik heb geen kogels gezien. <laughs> Gelukkig maar dan. Ik heb het wat kunnen wij van Joey nog meer verwachten uh, qua, qua singles? Uh, gaat er nog wat, wat leuks uitkomen met Kerst? Of, uh... Nee, nou nee, eigenlijk niet. Nee. Ik, vind, ik vind het heel belangrijk om, om dit liedje even heel goed zijn werk te laten doen. Ja. Um... Ik heb dit, dit jaar al twee singles uitgebracht en dat uh, doe ik eigenlijk elk jaar. Misschien aan het einde van het jaar dat er nog wel weer wat komt, want ik, ik ben nou, ik er ik wel weer druk aan het schrijven met nieuwe liedjes. Uh, ik ben een enorme voetbalfan, heb er lang over nagedacht om een keer met een WK-liedje te komen. Uh, ja. Nou ja, het past er gewoon echt niet in mijn schema. en nou, ik, zeg, ik ben gewoon echt hartstikke druk met die optredens en dat moet allemaal wel kunnen. Ja. En, uh, ja, weet je, ik heb jou nu een telefoon, we zijn druk bij de promotie. Uh, weet je, elk weekend uh, en door de week uh, hebben we ook veel promotiedingetjes staan. Dus het is op dit moment gewoon te druk. Dus ik, ik verwacht eigenlijk, uh, nou ja, begin volgend jaar, misschien in het voorjaar dat ik dan zeker weer met een nieuwe zin wil gaan komen. En uh, okay. daar kunnen de mensen zeker op vertrouwen. Ja. Oké, okay. Hey, Joy, als jij me dan uh, aankondigt, dan kan jij weer terug naar je vrouw en kinderen. <laughs> ja, en dan <we laughs> ik dingen er ook maar te wachten. <laughs> ja, nee. okay. En nou ja, allereerst wat ik, wat ik elke keer zeg, en dat moeten we echt niet vergeten, en ook mijn dank uit naar jullie, want weet je, mijn, liedje elke keer, of mijn liedjes worden elke keer zo breed gedragen waar ik enorm dankbaar voor ben. En, uh, ja. Dus ook naar jullie toe, bedankt jullie om elke keer weer draaien. En, uh, ja, de, ja wat, de, als je nog meer wil van je willen zien, hebben we het over uh, de single uh, Voel het Diep van Binnen. En we hebben dan ook nog Hardeberg 2.0 Hardstyle. En uh, ja, ga zo maar door. Ga maar eventjes naar YouTube en uh, daar... Uh, Tik, tik gewoon even in uh, Joy Wolders en dan uh, komt het helemaal goed, toch? Zo is dat, zo is dat. Maar goed, eerst deze single inderdaad. De nieuwe single van mij, Joy Wolders. Hier is hij dan. Deze panter. Hey Joy, ik zou zeggen dankjewel. En uh, graag tot de volgende keer. En misschien hier in de studio. Hoi, hoi. wel. Hey zorgen, die swipe ik door naar morgen Hey DJ, draai die plaats, die me zojuist nog had beloofd Ja, deze verandering maakt het interessante Ik vier het leven voor me vrij. ja zo mag het altijd zijn Al oh, van het leven, wil het beleven Zij maar leven, wil het beleven. Dus deze jongen gaat nog even door. De sfeer is hier echt mega goed, ons moeder danst op de bar Ze heeft haar schoenen uit en haar haren in de war. Je kunt hier echt jezelf zijn, het is tot morgen vroeg. Levert leven als Peter Kuiven en wordt de vakman van de kroeg. Ja. Deze klanten maakt het interessante. Ik vind het leven voor me plein. Ja, ze mag het altijd zijn. Al van het leven wil het beleven. Dus deze jongen gaat nog even door. Ja, deze kansen maakt het interessante. Ik vind het leven voor de brand. Voor de allerlaatste ronde Maar ik wil nog niet naar huis Want dat vind ik echt zonde Ik ben hier echt nog lang niet klaar En ben nog lang niet moe Hé hey barman, trek die tap los We gaan door tot morgen vroeg Ja, deze panter Maakt het interessanter Ik vier het leven voor me vrij Ja, zo mag het altijd zijn Gou van het leven, wil het beleven Dus deze jongen gaat nog even door Ja, deze kante, laat het interessante Ik vier het leven voor me Ja, ze mag het altijd zijn Gou van het leven, wil het beleven Dat was het dan, Joy, Joy Wolders en had het over deze panten. Ja, een lekker nummer hè. Hé, hey, um, wat gaan we doen? We gaan lekker naar de, hoe, hij, hoe heet dat ook weer? De drie op een rij van Fred Heij. Zo is het, veel plezier. I'm not gonna Drie op een van Fred Heij. Maybe I didn't love you Quite as often as I could have And maybe I didn't treat you As good as I should have. If I made you feel second best, you did. Girl, I'm sorry I was blind. You were always on my mind. You were always. side You were always on my mind You were always on my mind De drie op een rij van Fred Heijf Wat waren ze dan weer? De drie op een rij. De drie op een rij van Fred Heij. Zo is het. En we begonnen met uh, Joyce Benson en uh, Gimme the Night. En als tweede natuurlijk uh, Willie Nelson en You Will Always On My Mind. En natuurlijk waren dit de laatste de Mavericks en Dance The Night Away. Otto, jij wilde een plaatje horen van S van Velzen. Zij was onlangs, uh, ja, laatst nog in de studio hier. En jij wilde het nummer horen pronto... Neem me in je armen, laat me even gaan Wil je mij verwarmen? kom dicht tegen je aan Dit zijn de momenten waar ik zo van hou Jij en ik samen, echt heel bepijnen Een glas rode wijn, zo zou het moeten zijn Dan is de liefde zoveel meer dan even het leven is toch al te kort Dus geniet voordat het je laatste wordt Dus voel je vrij Geniet ervan, het is zo voorbij Geniet van het leven Geniet van het leven Geniet van het leven Wij gaan verder met het volgende verzoekje. Die is aangevraagd door Willem. Willem, jij wilde graag Henk Dissel horen. En mijn hart. Nou, hier is hij dan hoor. Alles draaide echt om jou. En ik wilde je niet kwijt. Maar ik zag bij jou de twijfel in je ogen. En nu is het voorbij. Alles straks verleden tijd. Voel ik mij verraden en bedrogen Nu alleen weer verder, verder zonder jou Het is je eigen schuld, dit is ons wat je wou En uh, die heeft uh, gevraagd naar uh, Rob Zorren en leefde dag met een lach. Even vandaag maar geen zorgen. Even vandaag geen gestres. Niets dat is voor niets. Of wordt voor jou verpest. Alles dat kleurt even anders. Als je het anders bekijkt, voel je niet zo zit, want we zijn rijk. Vogels lachen, ze fluiten, kinderen gaan weer naar buiten. De dag met een lach. Rob Zorren, aangevraagd door Arnold. Ja, het volgende plaatje is van Maarten. En, uh, hij wil een beetje, een, beetje zon, een beetje zonneschijn. Ja. Nou ja, deze, deze donkere dagen Ja, is het wel uh, lekker eigenlijk, ja. Frans Duits, wou ik Frans Bauer. Zie je de toekomst wat triestige tegemoet Maakt geluk weer een heleboel goed Vaak ligt dat zomaar op straat Iedere mens heeft wel dat zwakke moment Maar dat gaat ook weer voorbij. Niemand die weet wat de dag jou weer brengt Het leven is altijd getij. Maar een beetje zonneschijn en uh, Frans Bauer. De laatste verzoekje is uh, afkomstig van uh, Federico. En die wilde ik graag slechts even horen. En uh, jij gaat met mij mee vanavond. Ik zie je staan in het café samen met vrienden om je heen. Ik kan niet anders dan naar je kijken. Ik weet zeker dat jij me zag, dat jouw verleidelijke lach, die zegt me schat kom dichter bij me. De avond is nog jong en hoe het loopt kan niemand weten, maar van één ding. Het zit wel goed, want jou ontvindt gelijk de mijne Ik kijk in je ogen, pak je vast Wil met je dansen door de nacht We weten beiden waar dit einde Ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het kijken. En uh, graag tot volgende week. Ik zou zeggen, goed weekend. Geniet ervan. En uh, ja. Ik zou zeggen, tot dan.